van mij gewend dat ik spreek over zaken die direct vooraf gaan aan de oprichting van het Koninkrijk van God. Ik heb het meestal over de tekenen der tijden of over het profetisch woord. Daniel 2, Daniel 7, de valse profeet uit openbaring 13. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga een keer een uitzondering maken. En wat mij opviel dat was dat de gebeden die gedaan werden nou, het viel mij op omdat ik weet wat er komt die waren helemaal in overeenstemming met wat ik van plan was of ben om vandaag hier met u te delen want ik wil het met u hebben over onze onderlinge handelswijze op weg naar het koninkrijk van God en daar stel ik twee dingen centraal dat is aan de ene kant herinneren en dat heeft ook te maken met de feesten waar we komen. De feesten herinneren ons aan een aantal zaken, aan het plan van God, zoals dat deels uitgevoerd en deels nog uitgevoerd moet worden. En ik wil het met u hebben over het woord vermanen. Dat zijn twee dingen die een beetje centraal staan. Over de belangrijkste pijlers van ons geloof, daar zijn we het over het algemeen redelijk eens. U en ik, wij zijn hier bij elkaar gekomen omdat we in het verleden op een bepaalde manier gehandeld hebben zoals de bereers deden. U hebt het gesproken woord in de kerk waar u vroeger geweest bent gehoord en u hebt dagelijks de schriften onderzocht of de dingen zo waren zoals ze gesproken werden. ...en toen bleek dat er een aantal zaken waren die niet in overeenstemming waren met wat er geschreven stond... ...toen hebt u daar conclusies aan verbonden. En daarom zit u en ben ik hier vandaag bijeen. We zijn uiteindelijk wel allemaal zelf verantwoordelijk voor wat we doen en wat we laten. Maar ik denk dat dat niet alles is. Ik denk dat we ook een zorgplicht hebben dat is tegenwoordig een heel modern woord dat we een zorgplicht hebben ten opzichte van elkaar en dat hoop ik u aan te tonen vandaag want u en ik wij maken samen deel uit van de gemeente, van het lichaam van Christus u en ik, we staan samen onder het gezag van dat ene hoofd Yeshua u en ik we zijn samen op weg naar het Koninkrijk van God. En u en ik worden daarbij onderweg allemaal geconfronteerd met beproeving, met verzoeking, met misleiding en met tegenwerking. En die misleiding en die tegenwerking, als we om ons heen kijken in het verleden, dan heeft die geleid tot een enorme versplintering van het christelijk landschap. En dat is gekomen omdat mensen op een verschillende manier Gods woord hebben uitgelegd. Dus iedereen ging achter iemand aan en daardoor zijn we versplinterd. En misschien zegt u van, nou ah ja, is het dan zo belangrijk dat we allemaal precies hetzelfde denken... Nou, in zekere zin denk ik dat dat het geval is. Dat dat wel het geval is. En ik zal u zeggen waarom ik dat denk. Als we kijken in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, dat is niet zomaar het eerste, het beste gebed, een gebed uitgesproken door Yeshua, daar staat in vers 21 en vers 22 en vers 23, daar staat drie keer achter elkaar het volgende vermeld. We moeten één zijn met de vader. We moeten één zijn met de zoon. Maar er staat nog iets. We moeten ook één zijn met elkaar. En nogmaals gezegd. Die eenheid die laat nog wel eens te wensen over. Yeshua was niet de enige die op die eenheid heeft gewezen. Paulus de apostel speciaal voor ons bedoeld voor de heidenen, wij waren vroeger heidenen allemaal... Ja, die heeft een aantal brieven geschreven. Vroege brieven en late brieven. En in een van de vroege brieven... in de eerste brief aan de Corinthiërs... in het eerste hoofdstuk... 1 Corinthië 1... daar zegt hij het volgende. 1 Corinthië 1 vers 10. Hij zegt... doch ik vermaan u broeders... dat vermanen daar kom ik op... Ik vermaan u broeders bij de naam van onze Here Yeshua, Messias. Dus hij spreekt uit naam van het hoofd van de gemeente. En dan zegt hij, wees alle éénstemmig. Laten er geen scheuringen bij u zijn. En dan zegt hij nog eens, wees vast aaneengesloten. Vast aaneengesloten. Dus niet een beetje los zand, nee, vast aaneengesloten. Eén van zin en één van gevoelen. Dat is de tweede keer. Hij heeft ook nog latere brieven geschreven. En in die latere brieven herinnert hij ons hieraan. Dat herinneren komt iedere keer terug. In de Efezebrief, vierde hoofdstuk, vers 1 tot 4, daar wijst hij ons opnieuw op die eenheid, maar daar geeft hij er nog wat extra informatie bij. Want hij zegt in Efeze 4 vers 1, ik, gaat over Paulus, dus ik Paulus, vermaan u. Komen we weer dat woord vermanen tegen. En wat vermaant hij ons? Om te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou, hoe wandelen we waardig? Daar staat dat we moeten wandelen met alle nederigheid, met alle zachtmoedigheid, met alle langmoedigheid en in liefde elkaar verdragend. Dan is dus de waardige wijze om te wandelen zoals God dat heeft opgetekend in zijn woord. Maar Paulus stopt daar niet. Hij gaat nog even verder. Hij zegt: jullie moeten je beijveren. Nou weet ik niet hoe het met u is, maar op mijn lagere school leerden ze dat beijveren, dat valt in de categorie werkwoorden. Er moet iets gedaan worden. Je moet in actie komen. Je moet iets doen. Wat moet je doen? Nou, Paulus zegt, u moet u beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Dus je moet zorgen dat je vrede onder elkaar houdt. Ja, En dan geeft hij een aantal zaken, zet hij achter elkaar, die belangrijk zijn om die eenheid te bewaren. Hij zegt, er is maar één lichaam, er is maar één gemeente, zegt hij. Er is ook maar één geest. En u zult toch met mij één zijn, als er maar één geest is, dan stuurt hij ons allemaal in dezelfde richting. En die gaat niet iedereen wat anders bekendmaken, hij leert ons alles zegt Gods woord. Ja? En u bent geroepen in de ene hoop. Dat is naar die bruiloftsmaal toe. Naar dat koninkrijk. Er is maar één Heer, zegt hij. Er is maar één geloof, één doop en één God. De Vader van allen, boven allen, door allen en in allen. Dus als we nou die drie verzen even op een rijtje zetten... dan wordt er dus meerdere keren nadrukkelijk... Aangedrongen op eenheid in de familie. Om het zo maar eens te zeggen. Dan kunnen we aan het familiediner deelnemen. Maar eens met een televisieprogramma te spreken. Maar er wordt ook gezegd dat nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en liefde dat dat basisprincipes zijn van onze wandel hier. En dat we ons moeten beijveren om die eenheid te realiseren en te bewaren. Ja? Ik heb u gezegd dat ik terugkom op het woord vermanen, wat Paulus hier twee keer gebruikt. Dat komt van het Griekse woord parakaleo. En als je zo leest dat Paulus zegt, "Doch ik vermaan uw broeders, dan vind ik dat het er maar een beetje mager vanaf komt. Want... Ik zal u vertellen wat de betekenis van het paracleo is volgens Strong. Dat vermanen, dus dat paracleo, betekent iemand tot je roepen. Iemand ontbieden en je tot hem richten, hem toespreken. Maar niet zo zakelijk zoals ik dat nu zeg, nee. Dat doe je met bemoediging, met troost, met onderwijs, met lering... En dat doe je met alles wat je in je hebt. Met smeekbedes om de ander tot inzicht te brengen. En dat is dus ook de bewogenheid waarmee Paulus dat deed. En dat komt uit dat woord vermanen, maar mager tevoorschijn vind ik. Ja? Maar alles wat hij heeft, gooit hij in de strijd om mensen te overtuigen. Dadelijk krijgen we daar nog meer voorbeelden van. Het woord trooster... Gebruikt voor de heilige geest is in het Grieks parakletes. Dat komt van dat woord parakaleo vandaan. En wat doet die trooster? Wat doet die heilige geest? Die bemoedigt ons, die spoort ons aan, die onderwijst ons. Ja, dat is dus Gods geest die in de mens werkt. En daarom kunnen wij, als we dat woord tot ons laten doordringen, in alle nederigheid enzovoorts wandelen. En met elkaar omgaan. Ik heb in het begin gezegd, u zit hier omdat u op een bepaalde manier een bereer geweest bent. En misschien is het goed om toch nog eens een keer naar dat vers te kijken in handelingen 17 en vers 11. En waarom? Omdat in mijn optiek, zoals ik het lees, die bereers de hemel ingeprezen worden in Gods woord vanwege hun handelswijze. Handelingen 17, vers 11. En deze, dat gaat over de leden van de Berea-gemeente, die onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, nou dan komen die Thessaloniciërs die komen er niet zo gunstig af. En waarom staken ze nou zo gunstig af? Daar ze het woord met alle bereidwilligheid... Aanname, maar, daar komt hij. dagelijks de schriften nagingen of de dingen waren zoals ze gesproken werden. Daar zit de clou. Want die gemeente die had dus de bereidheid en het verlangen om al datgene wat door Paulus en Silas gesproken werd, om dat niet zomaar klakkeloos aan te nemen. Ze namen het aan, maar niet zomaar. En moet u nagaan, daar stond Paulus. De apostel van de heidenen. Die stond zijn verhaal te doen. En die mensen zaten daar. En die zeiden van, ja, jij kunt wel mooi praten, maar wacht even. We gaan even kijken of datgene wat jij vertelt, of dat wel klopt met wat er bij ons in de schriften staat. Dus dan kunt u nagaan wat een belang die mensen hechten aan het onderzoeken... ...van Gods woord. En dat nagaan van die schriften... ...daar worden ze dus in de schrift voor geprezen... ...voor die handelswijze... ...die ze doen... ...want dat was dus een eigenschap... ...van die gemeente... ...een kenmerk. En de vraag is dus... ...nu wij hier bij elkaar gekomen zijn... ...hebben we het nou gevonden... ...hoeven we nou niks meer na te zoeken... Zijn wij nog steeds bereers? Neemt u van mij of van iemand anders die hier staat alles klakkeloos aan... of onderzoekt u de dingen of ze zijn zoals ik ze zeg? Ik zeg al in het begin, als we het eens zijn, hebben we geen probleem. Maar er gebeuren ook wel eens zaken die gesproken worden... waarvan je denkt van, nou, ik denk daar beperkt anders over, want... Ik heb in Gods woord gelezen. Enzovoorts. En hoe reageert u dan? Spreekt u er iemand over aan? Gaat u met uw broeder of zuster in overleg? En, joh, wat denk jij daarvan? Zo is het gezegd, maar hier staat dit en daar staat dat. Of doet u niks? Kan ook. Er zijn ook mensen die niks doen. Of misschien denkt u wel van, ja, naar mij wordt toch niet geluisterd. Want... In de kerken waar ik geweest ben, daar heb ik ook wel eens mijn vinger op gestoken, maar daar waren ze niet erg blij mee. En misschien is dat u ook wel eens overkomen in het verleden. Ik heb gewezen op die verwijzing in dat vers van die Bereers naar die Thessalonicense. Want er werd gezegd, ze staken gunstig af bij die te Thessalonica. Die waren dus niet zo geweldig. Nou, dat valt nog te zien. Laten we eens lezen in 1 Thessalonicenzen 1, vers 6 en 7. Dan zegt Paulus tegen die Thessalonicense gemeente... ...jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer. ...en je hebt het woord onder zware verdrukking... ...met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Dus ze hebben het woord aanvaard. En nou komt hij, Zodat gij, Thessalonicense gemeente, een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Nou, ik kan u vertellen, heel Macedonië en Achaïe is iets groter dan al Ja, dat is een behoorlijk groot gebied. Als je in de Bijbel als voorbeeld genoemd wordt, dan is dat de prijzen. Dan mag je rustig stellen, dan ben je goed bezig geweest. Maar die bereeërs... Die staken daar nog gunstig bij af. Waarom? Ze onderzochten dagelijks de schriften. En dat deden ze niet zomaar. Er zijn een heleboel redenen waarom u dagelijks de schriften zou kunnen, zou moeten onderzoeken. Ik noem er maar drie. De allerbelangrijkste om de schrift te onderzoeken, dat is om niet misleid te worden. Misleiding en verleiding is verreweg het belangrijkste. We hebben in het verleden samen doorgenomen een aantal tekenen die Yeshua ons gegeven heeft in zijn reden over de laatste dingen. Daar noemt hij oorlogen, daar noemt hij hongersnood, daar noemt hij pestziekten, aardbevingen en nog wat van die vervelende zaken. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar al die dingen, die noemt hij maar één keer in zijn reden over de laatste dingen. Maar misleiding, verleiding, valse leraren, valse profeten noemt hij drie keer. In bijna alle brieven van het Nieuwe Testament en ook in de evangelie, alleen daar staat het iets anders. Maar in bijna alle brieven van het Nieuwe Testament wordt gewaarschuwd voor misleiding, voor valse leraren en valse profeten. Je zou kunnen zeggen dat misleiding in het Nieuwe Testament een hot item is. En wij doen er goed aan om die waarschuwing tot ons te nemen en daarover na te denken. Een tweede punt om onderzoek te doen, dat is om de eenheid van het geloof te bewaren. één van zin en één van gevoelen, want dan spreken we er met elkaar over. Een derde om onderzoek te doen, dat is om de tekenen der tijden die voorafgaan aan de terugkomst van Yeshua te onderzoeken. Evenals het profetisch woord wat daar betrekking op heeft. Want ik weet niet hoe het met u is, maar dat koninkrijk van God, dat is mijn hoop. Dat is mijn verwachting. Dat is mijn einddoel. En ik hoop dat dat ook uw einddoel is. En we lopen er samen naartoe, heb ik u gezegd. En we moeten elkaar overeind houden. Ik spreek daar normaal gesproken heel vaak over. Over die tekenen en over die profetie. Maar u moet iedere keer als ik dat doe... mijn woord spiegelen aan wat er in de schrift staat. En als u denkt van... Harry, daar valt iets op af te dingen. Dan hoop ik dat u mij daarop aanspreekt. Want dan kunnen wij van gedachten daarover wisselen. En daarom herinner ik u... Ik heb u gezegd, het woord herinneren en vermanen, dat staat een beetje centraal. Daarom herinner ik u aan dat voorbeeld van die bereers. Dat staat er niet zomaar. En ik doe niet anders dan wat Petrus deed en wat Paulus deed en wat Yeshua eigenlijk zelf deed. We zullen nog een paar voorbeelden van dat herinneren zullen we aanhalen. In 2 Petrus 1 vers 12, 13 en 15. Daar zegt Petrus... Daarom zal ik u hieraan, ik kom er zo op wat dat hieraan is, zal ik u hieraan blijven herinneren. Ook al weet u het wel, zegt hij, en bent u vast overtuigd van de waarheid die u hebt aanvaard, u hebt het aangenomen. Zolang ik woon in de tent van mijn lichaam, dus hij zegt zolang ik lijfelijk hier bij u aanwezig ben, vind ik het mijn zegt hij, u dat steeds onder de aandacht te brengen. Dus hij ziet het als een plicht om mensen te herinneren, iedere keer opnieuw, aan wat er geschreven staat. En in vers 15 zegt hij, ik zal me dus alle moeite geven om te zorgen dat u ook na mijn heen gaan, deze zaken blijft herinneren. Hij heeft het opgeschreven, wij kunnen het iedere keer lezen, en door herinnering, komt het er goed in te zitten. Net als die liedjes die we iedere keer opnieuw leren en nu ook weer gaan leren van Levi. Ja, opnieuw doen, opnieuw doen, herinneren, dan komt het erin te zitten. Nou, waaraan wil Peter ons nou herinneren? Want hij zegt, ik blijf u hieraan herinneren. Dat staat natuurlijk in de verse die daaraan vooraf gaan. Daar komen we weer datzelfde woord tegen wat Paulus ook gebruikt, namelijk... Beijveren. We moeten ons beijveren om Gods woord te blijven onderzoeken. Gods woord wordt nog steeds elke sabbat gepredikt. En hij zegt dat we ons moeten beijveren om onze roeping te bevestigen. Dat we dus waardig kunnen wandelen, zoals Paulus het zei. En we moeten ijver hebben op het gebied van ons geloof, op het gebied van deugdzaamheid, op het gebied van kennis, op het gebied van... Zelfbeheersing op het gebied van volharding. Hij zegt, want als je dat nou allemaal tot je neemt, dan ga je steeds meer liefde krijgen voor je broeders en je zusters. En je gaat liefde krijgen voor alle mensen. En als die vruchten bij u aanwezig zijn, zegt Petrus, zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het koninkrijk van onze Heer Yeshua. Dus iedere keer komen we bij dat koninkrijk van God terecht op onze weg daarnaartoe. In 2 Peter 3 vers 1, dat is in dezelfde brief, maar een klein stukje verder. Daar zegt hij, dit is reeds de tweede brief die ik jullie schrijf, geliefde. En in beide tracht ik u zuiver besef door herinnering wakker te houden. Dus ook daar worden we weer herinnerd. Aan wat er staat. Maar het grootste gedeelte van die tweede brief, u moet dat maar eens, als u dagelijks de schriften naleest, deze week onderzoeken. Hè? In die tweede brief gaat het voor een groot gedeelte over dwaalleraars. Die vooral in het eind der tijden zullen optreden. Gods woord waarschuwt ons daarvoor. En daarom moeten we scherp blijven. Ik heb ook twee voorbeeldjes, zomaar twee versen genomen van Paulus, waarin hij duidelijk aangeeft dat ook hij werkt met het fenomeen dat we ons dingen moeten herinneren. In Romeinen 15,15 15 zegt hij: Toch heb ik u hier en daar bij wijze van herinnering iets wat vrijmoedig geschreven. Dus hij heeft het opgeschreven, maar weer als herinnering. Hij had het alles verteld en alles een keer eerder opgeschreven. In Filippenzen 3 doet hij dat ook. Daar zegt hij in Filippenzen 3 vers 1b voor de meeschrijvers. Herhalen wat ik al gezegd heb, zegt Paulus, dat is voor mij niet te veel en het geeft u zekerheid. Dus iedere keer worden we aangemoedigd om de dingen in herinnering te halen. Yeshua deed niet anders. Wat zei hij tegen de apostelen? Hij zei, jongens, ik vertel het jullie, opdat als het geschiet, gij weet dat ik het u gezegd heb. En daar kunt u ook voorbeelden van haar, uh, lezen. Wij doen er dus goed aan om het gesproken woord dagelijks te onderzoeken. Ik heb al gezegd, als we het eens zijn is het geen punt. Maar doordat we het oneens zijn, zijn er in het verleden al die scheuringen en afsplitsingen gekomen. Maar hoe praten we nu over zaken waar we verschil van mening hebben? Hoe waarschuwen we elkaar... Hoe sporen we elkaar aan? Hoe vermanen we elkaar om één van zin en één van gevoelen te blijven? Nou, daar heeft de Bijbel veel informatie over hoe we dat zouden kunnen en zouden moeten doen. En dan kom ik bij het woord vermanen waar ik het eigenlijk over wil hebben. Dat komt van het Griekse woord nauteteo. Dat is strong 35, 60. Voor degene die dat straks of morgen dagelijks gaan onderzoeken of klopt wat ik zeg. Nou, Theo heeft drie betekenissen. Vermanen, waarschuwen, aansporen. Als ik dat lees, dat ik aangespoord word, dat ik gewaarschuwd word, dat ik vermaand word. Dan proef ik daar iets van bezorgdheid van de ander voor mij. En als ik het doe, van mij voor de ander. Ik wil iemand adviseren, ik wil iemand helpen, ik wil iemand iets gaan zeggen wat in zijn voordeel is. Ja? En dat doe ik met, met liefdevolle bewogenheid. En het doel van vermanen is altijd om een constructieve, geestelijke vooruitgang te bewerkstelligen. Dat is het doel van vermanen. En dat woord, dat komt acht keer voor in het Nieuwe Testament en ik ga niet alle acht voorbeelden uitwerken, ik heb er een paar genomen om mijn punt te maken, te laten zien wat ik ermee bedoel. De eerste keer dat het gebruikt wordt is in Handelingen 20 vers 31. Het gaat over Paulus die in de gemeente te Efeze is. Daar zegt Paulus, waak dan en herinnert u. Hé, hey, weer dat herinneren, komt overal terug. En dan gaat Paulus iets zeggen, hij zegt dat ik drie jaar lang, waak en herinner u, dat ik drie jaar lang, dag en nacht, niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk, onder tranen, en wat staat er nou in de NBG-vertaling, terecht te wijzen. Nou weet ik niet hoe het bij u is, maar terecht wijzen heeft in mijn taalbesef toch een beetje een negatieve bijklank. Het is net of, of je iemand een beetje wil bestraffen of berispen voor het een en ander. Ik zou jou eens even terecht wijzen. Terwijl als je dat vers leest dat Paulus drie jaar lang tot Jankes toe bezig geweest is om die mensen het een en ander duidelijk te maken, dan heeft hij ze niet terecht gewezen. Dan heeft hij met alles wat hij had, is hij bewogen geweest om daar zaken te verkondigen. In vers 27 staat, hij heeft ze al de raad Gods verkondigd. En dat heeft hij niet voor niks gedaan, want hij wist dat er aan die raad Gods, dat daar als hij weg is in Efeze, afgedaan zou worden, of toegevoegd zou worden, of verdraaid zou worden. Laten we maar eens lezen. Vers 29 en 30. Zelf. Weet ik, zegt Paulus, dat na mijn heengaan. grimmige wolven bij u zullen binnenkomen. die de kudde niet zullen sparen. En, zegt hij, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. die verkeerde dingen spreken. Waarom? Om discipelen achter zich aan te trekken. Paulus is drie jaar lang in Efeze geweest. Hij heeft dag en nacht zijn best gedaan. Tot huilers toe. En nou weet hij dat hij weggaat. En hij weet ook dat hij nooit meer terugkomt in Efeze. Het zal het werk van Gods geest zijn geweest die hem dat bekend gemaakt heeft. En hij heeft de oudste bij zich geroepen. En dan gaat hij een afscheidspraatje houden met die oudste van die gemeente te Efeze. En dan geeft hij ze een laatste waarschuwing. En een laatste aansporing. En een laatste vermaning. En de Bijbel is ons een voorbeeld geschreven. Dus wij kunnen hiervan leren. Als we achterom kijken en we zien wat er gebeurd is, dan zien we dat Paulus gelijk gehad heeft. Want het is enorm versplinterd, dat christelijk landschap. En Paulus waarschuwt ons dus. Hij noemt die mensen die binnenkomen, noemt die grimmige wolven. Als je die woorden opzoekt in de grondtekst, dan zijn dat mensen die zich gewichtig voordoen. Dat zijn mensen die belangrijk willen zijn en een doorslaggevende stem willen hebben. En op een bepaalde manier, want daar staat grimmig, en grimmig betekent vreed, vernielzuchtig, hebzuchtig. En dat klopt wel, want de tekst zegt, ze zullen de kudde niet sparen, in geestelijke zin. Ze ontzien de gelovigen niet. Ze zijn niet alleen bezig met het wel en wee van de gelovigen, maar vooral met hun eigen vermeende kennis van spreken en hun aanzien. Dat is de ene categorie waar Paulus voor waarschuwt. En nogmaals, misschien hebt u dat in het verleden ooit wel eens meegemaakt of ervaren in de gemeente waar u geweest bent. Er is nog een categorie waar Paulus het over heeft en die noemt hij mensen uit uw eigen midden... Die zullen opstaan en verkeerde dingen spreken. Dat woord verkeerde in de grondtekst betekent dat je ergens een draai aangeeft. Je wordt een beetje van de waarheid afgeleid. Je wordt een beetje tot misleiding gebracht. Tot verleiding. Je gaat een beetje twijfelen. En je komt een beetje tot dwaling. Dus dat is gevaarlijk. Paulus zegt ook waarom dat die mensen die draai dingen spreken om discipelen achter zich aan te trekken die er net zo over gaan denken. Dat is het gevaar. Dus Paulus die had een zeer vooruitziende blik. Hij heeft als een, als een apostel natuurlijk, maar ook als een herder, heeft hij gefunctioneerd in Efeze. Het is een voorbeeld voor ons, en ik heb al gezegd, gezien het verleden, dit gevaar ligt altijd op de loer. En daarom moeten wij de schriften nazoeken of de dingen zijn, zoals ze gezegd worden. Nu gaan we naar dat woord theo. vermanen, aansporen, waarschuwen. En ik heb al gezegd, terechtwijzen, dat vind ik niet zo lekker klinken. In Romeinen 15 vers 14 Romeinen 15 vers 14 daar staat ik heb echter mijn broeders zelf al de overtuiging van u, dat gij reeds vol van goedheid zijt. Dat is één. Vervuld met al de kennis. Toen net hadden we het over al de raad gods, nu hebben we het over al de kennis. En dan komt hij. In staat ook elkander terecht te wijzen, staat hier weer. Maar broeders die vol van goedheid zijn... ...en vervuld met al de kennis. Die zullen elkaar toch op een manier waarschuwen... ...en vermanen en aansporen op een liefdevolle manier. Die zullen elkaar toch niet meteen terechtwijzen. Het vers zegt dat ze ook in staat zijn om dat te doen. Dus ze zijn bezig om voor zichzelf de dingen te onderzoeken... ...dat ze op de rechte weg blijven. Maar ze letten ook... Op hun naasten. Ze hebben een zorgplicht voor elkaar. U zult dat woord elkaar nog een paar keer tegenkomen. En dat is wat ik in het begin bedoelde met... Wij hebben een zorgplicht ten opzichte van elkaar. Omdat we samen op weg zijn. Dus zo zou het in de praktijk moeten gaan. Wat is de realiteit? Die blijkt vaak... ...iets anders te zijn dan dat er staat. Nogmaals gezegd, dat zien we om ons heen in het verleden... ...van die versplintering die heeft plaatsgevonden. Maar in het verleden is het aansporen... ...en het waarschuwen en het vermanen... ...is vooral terechtwijze geweest... ...en één richtingsverkeer. Hier werd gezegd hoe het was... ...en daar moest dat geslikt worden... Zo werkte dat in het verleden. En het gedrag van een ware bereer, ik heb het u al eerder gezegd, dat werd niet altijd en wordt niet altijd en overal op prijs gesteld. Dat zijn vervelende mannetjes en vervelende vrouwtjes, vaak. Maar dat moet u er niet van laten weerhouden. 1 Korinther 4 vers 14. Daar komt dat woord Theo weer een keer voor. Dan zegt Paulus, dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Als je nou iemand niet beschaamd wil maken, dat hij niet het schaamrood op zijn kaken krijgt, dan moet je hem niet meteen terecht wijzen. Dan moet je dat op een liefdevolle manier, moet je met hem omgaan. En de, de Groot Nieuwsbijbel die heeft zo'n geweldige vertaling van dit vers, die wil ik u niet onthouden. Want dat geeft eigenlijk de strekking aan van dat woord nou, teteo. De Groot Nieuwsbijbel heeft het als volgt vertaald. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, zegt Paulus, maar om u als mijn dierbare kinderen tot inzicht te brengen. Het doel van waarschuwen, het doel van aansporen, het doel van waarschuwen is om mensen tot inzicht te brengen waar het over gaat. En dat doe je altijd op een liefdevolle, betrokken en een bewogen manier. En dan begin je nooit met iemand terecht te wijzen. Je probeert altijd alle versen die er zijn, wanneer je iets wil uitleggen, die gebruik je. Je haalt de context erbij en je onderwijst en je doet dat zoals Paulus zegt, desnoods drie jaar lang, dag en nacht, onder tranen stoel. En je gaat daar niet staan als een bedweter van, ik heb ervoor gestudeerd, ik heb het zo lang bekeken, zo is het. En niet anders. Dus er wordt duidelijk aangegeven hoe wij met elkaar elkaar kunnen vermanen en aansporen. We hebben nog twee voorbeelden. Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hoe kan dat nou rijkelijk in u wonen? Als je dagelijks de schrift onderzoekt, dan kom je een heel eind. Kan ik u echt aanraden. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid. Daar heb je het weer, staat er weer. Elkander leert en terecht wijst, zegt de NBG-vertaling weer. En dan kun je met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen, Goden dank brengen in uw harten. Nou, het mag toch duidelijk zijn, je moet lezen wat er staat, dat vind ik altijd belangrijk. Want als... Gods woord daadwerkelijk in je woont, dan kun je ook elkaar in alle wijsheid leren. Dat staat er niet zomaar. Maar om elkaar te leren en om elkaar te vermanen, heb je allebei oren nodig om te horen. Want anders werkt het niet. Aansporen, dat doe je met je verstand, met je gevoel, in overleg, met alle wijsheid. Daar heb ik Gods geest voor gekregen. Dat is de paracletus, waarvan ik in het begin zei, die doet er alles aan om jou te bemoedigen, te troosten, te leren enzovoorts. Als we dus op die manier met elkaar omgaan, dan kunnen we daarvoor God ook met liederen en gezangen, kunnen we en mogen we hem danken... Dat we die wijsheid gekregen hebben om dat op die manier te doen. Ik sluit af met het laatste vers en het laatste voorbeeld. 1 Thessalonicense 5, vers 12 tot 14. Hier komen de beide woorden, para, kaleo en nauteteo, dus allebei wat vermaanden is, komt hierin voor. Wij verzoeken u, broeders, zegt Paulus tegen die Thessalonicense, hen die onder u zich moeite getroosten, die uw lijden in de heren en u terecht wijzen, nou te Theo, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Heb je hem weer? houd vrede onder elkaar. Wij vermanen u, paracleo, broeders, wijs de ongeregelde terecht... Beurt de kleinmoedige op, kom op voor de zwakken en heb geduld met allen. Nou, er staat een heleboel, staat erin. Maar als je de context leest van wat er allemaal in dit vers staat, dan zie je dat Paulus hier alles bij elkaar haalt en alles tevoorschijn haalt om iemand maar niet te bestraffen of te berispen. Want er staat: heb geduld met allen. Houd vrede onder elkaar en elkaar in liefde hoogschatten al die kleine zinnetjes die in die verse staan, die tussenzinnetjes daar moeten we niet zo makkelijk overheen lezen daar moeten we aan denken in onze dagelijkse gang van zaken met elkaar ik mag een van die mensen zijn die u waarschuwt die u aanspoort die u vermaant. maar ik zeg het nogmaals dat maakt mij niet onfeilbaar. En we hebben gelezen dat we elkaar moeten leren. Daar moeten we beide voor openstaan. Het is een wisselwerking tussen deze kant, om het zo maar te zeggen, en die kant. Want we zijn samen die weg aan het gaan. En we hebben allemaal Gods geest. En daardoor zouden we op een juiste manier met elkaar om kunnen en moeten gaan. In dat vers... Er is ook sprake van kleinmoedigen, die moeten opgebeurd worden. En van zwakken staat er iets. Nou, ik heb wel eens het idee, ik weet niet, misschien heb u die ervaring ook wel eens. Maar soms worden er dingen verteld of worden er dingen uitgelegd, waarvan ik denk van nou, dat begrijp ik nog niet helemaal. Misschien heb u dat ook wel eens. Of ik lees het toch eens iets anders dan behoor ik op dat moment voor mijn gevoel tot de kleinmoedige en de zwakke. En dan hoop ik en dan verwacht ik van mijn broeders en zusters dat ze dus op de juiste manier met mij omgaan, dat ze geduld met mij hebben om mij tot inzicht te brengen. En zo zouden wij dus met elkaar om moeten gaan, denk ik. Want op die manier blijven we één van zin en één van gevoelen. Ik hoop dat ik u ook een klein beetje het verschil heb kunnen aantonen tussen de vertaling uit de NBG, terechtwijzen, en uit de Statenvertaling en de Lutherse en de Leidse en de Naardense vertaling, die overal hebben vermanen of aansporen of waarschuwen. Het is een kwestie van gevoel, van, van dimensie. Maar in het verleden, nogmaals gezegd, is dat woord terechtwijzen echt gebruikt om mensen terecht te wijzen. Dus ik doe een laatste oproep aan u. Laten we bereers, want daar waren we mee begonnen, laten we bereers blijven. Laten we de schriften blijven onderzoeken of de dingen eh, opgeschreven staan zoals ze gesproken worden. En laten we bij verschil van mening naar elkaar luisteren met alle nederigheid, met alle zachtmoedigheid, met alle langmoedigheid en in liefde elkaar verdragend. En ik sluit af met een vers van de meest wijze man die hier maar rondgewandeld heeft. Salomo. Ja, u zult zeggen dat is Yeshua. Maar die is van een andere dimensie. Ik heb het over Salomo. Die zegt in spreuken 8, vers 33, het volgende: En daar wil ik mee afsluiten. Hoort naar de vermaning. Waarom? Dan wordt gij wijs, zegt hij. Slaat haar niet in de wind.